1 uur. Dit is Radio 1. met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal werklunsters met Ben Knapen, directeur-generaal van de Europese Investeringsbank. Die eventjes terug is in Nederland. Nu het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Goedemiddag, VVD Manders, Europees lijsttrekker 50 Plus. Vissersboot vastgelopen bij Petten... en Greenpeace activist Ubos blijft vastzitten. Het is onstuimig, met vooral in het noordoosten en zuiden veel buien. Het is 14 tot 16 graden. Morgen en zaterdag is het lange tijd droog, met van tijd tot tijd zon. Zaterdag wordt het zacht, met maximaal van 16 tot 20 graden. Twan Manders wordt lijsttrekker van 50 plus voor de Europese verkiezingen. Nu zit hij voor de VVD in het Europees Parlement. Meneer Manders, goedemiddag. Goedemiddag. Van waar deze overstap? Uh, nou, de VVD... Uh, uh... Die heeft de regels veranderd, waardoor ik niet meer op de lijst kan staan voor de VVD. En uh, ik heb een aantal. Uh, ja, de laatste jaren. merk ik dat de VVD een andere koers vaart. wat betreft Europa. Uh, ik, ik hou mijn koers recht en ik merk dat. Uh, dat uh, dat de belangen van een grote groep kiezers uh, onvoldoende worden behartigd in, uh, uh, in Europa. En daar heb ik er ook wel lang mee bezig over, oh, zoals pensioen en dergelijke. En dat is uh, 50 Plus niet ontgaan. Uh, nou, was uw uh, slogan de vorige keer: uh, Europa anders stemt van Manders, geloof ik. Uh, wat gaat u allemaal anders doen dan? Nou, ik heb het al anders gedaan. Um, en ik blijf mijn uh, lijn gewoon uitzetten. Mijn liberale principes, sociaal-liberale principes in Europa verdedigen. Um, uh, en dat betekent dus dat uh, met de VVD kan dat niet meer... want die zijn uh, rechtsafgeslagen en ik wil gewoon rechts vooruit. Maar ze en zijn dat rechtsafgeslagen, maar ze hebben eigenlijk ook tegen u gezegd... Uh, blijkbaar, uh, u staat sowieso niet op de lijst. Nou, dat is waarschijnlijk een gevolg. Uh, dat is een gevolg, maar dat moet je aan de VVD vragen, want dat is natuurlijk uh, niet aan mij. Uh, ik maar, maar hoe gaat dat, dan zoiets? Want u, uh, krijgt, u, u, u, u, u, u merkt in ieder geval of u voelt van, uh, waarschijnlijk sta ik niet meer op de lijst. En dan, uh, ik wil wel mijn, mijn eigen dingen blijven uitvoeren en kijk eens wat er open is. Hé, uh, hey, 50 plus, gaat het zo? Nee, zo gaat het niet. Uh, hoe het gaat is dat ik, ik spreek met allerlei partijen. Uh, ik ben zelfs gevraagd een keer bij een spreekbeurt bij de PvdA. Ja, dat en, uh, het maakt eigenlijk voor u wat dat betreft niet uit, als het maar met uw eigen standpunt nee, het uh, mijn, overeenkomt. Het gaat mij. Nee, ik heb mijn standpunten en ik wil graag de belangenverdediging voor een groot groep kiezers. Een politicus die, ze, die, die moet belangen behachten voor zijn kiezers. Ik denk dat, uh, ik spreek heel veel vijfde clusters in mijn omgeving... en die zijn allemaal bang dat hun belangen onvoldoende in Europa worden vertegenwoordigd. Maar, maar die verkiezingen, die zijn uh, volgend jaar pas. Um, blijft u nu wel zitten voor de VVD? Nou, ik ben door een hele brede groep kiezers uh, gekozen. En uh, nou, voor de VVD uh, zal het moeilijk worden. Maar uh, ik blijf wel in de liberale fractie zitten om voor mijn kiezers... die van binnen de VVD en van buiten de VVD zijn hun belangen te behachten... En uw lidmaatschap heeft u wel al opgezegd? Uh, ik heb mijn lidmaatschap opgezegd omdat ik persoonlijk vind... Dat, ik, dat het onverenigbaar is dat ik lid blijf van een partij... terwijl ik voor een andere partij kandidaat lijsttrekker ben. En dat lijkt mij uh, heel logisch. Dank u wel, Twan Manders, de lijsttrekker van 50+. Plus. Voor de kust van Petten is een Belgische kotter vastgelopen. Dat gebeurde vanochtend rond half vijf... nadat een visnet in de schroef van de boot was gekomen. Hulpdiensten bekijken hoe ze het schip weer los kunnen krijgen. Verslaggever Menno Reemeijer. Hoe is het op dit, met het schip op dit moment, Menno? De Z75 uit Zeebrugge ligt uh, geild. Een beetje met de punt op de strekdam die het water ingaat. Het is laag water... Er zijn net wat mannen van de bergingsmaatschappij heen gelopen door het water heen. Dat was trouwens nog niet zo heel erg eenvoudig, want er staat een behoorlijke stroming. Die zijn nu een beetje aan het kijken daarvan, ja, wat, wat gaan we doen? Dan zien we uit het water ook nog de schroef steken, want daar ging het allemaal mis bij de schroef. Daar zit een net in, dat kunnen we hier vandaan ook zien. En de hulpdiensten die zijn aanwezig. En dan hebben we het onder meer over de reddingmaatschappij natuurlijk. En het mooie is, als je dan over de dijk heen kijkt, over de Pettense zeewering. Nou, dan kunnen ze vanaf het schip bijna het gebouwtje van de KNRM zien liggen. Eh, Herman eh, Velman. Eh, wat, wat gebeurt er nu nog verder? Nou, op dit moment zijn een aantal mensen van de reddingmaatschappij aan boord. Om even te kijken of ze wat kunnen doen voor die mensen. Maar er zijn ook een aantal mensen van de bergingsmaatschappij aan boord. Om te kijken hoe de situatie van de schip op dit moment is. Uh, is er veel schade weinig schade? wat wij al weten, er is een brandstoflek. Dus er loopt brandstof uh, los. Daar komt ook een klein beetje brandstof in de zee op dit moment. Dus dat zijn ze ook weer bezig om te kijken of dat kunnen verhelpen. En dan is de vraag, hoe gaan we dat ding van, van, van strand aftrekken? hoe gaan de bergers dit van strand aftrekken? Ja, dat is een goede vraag. Want het ja. is nu laag water, dus dan is het sowieso kansloos. Gebeurt ja. er niks. Nee. Uh, wanneer wordt er hoogwater? Vanmiddag half vier wordt er hoogwater. Het is een hele stille klap die we maken vandaag. Het is uh, vannacht volle maan geweest, dan schijnt er dus uh, kortere tijden in te zitten. Uh, half vier moet dan, uh, is dat punt waarop het water het hoogst is, ook het gunstigste punt. Maar ja, er moet wel alles klaar zijn en dat denk ik niet dat dat gaat lukken. Dus ik ben bang dat het vandaag nog op, uh, op de dijk ligt. Maar dat het dan uh, vannacht of morgen misschien gaat gebeuren. Het weer is ook een beetje tegenvold. Het waait uh, Ja, het waait heel hard. Het is de windkart acht. We hebben zelfs begrepen dat de windkart 9 kan gaan worden. Zuidwesten wind, dus hij klapt nog steeds tegen die dijk aan. Dus wat dat betreft zit het niet mee? Nou, dat is afwachten. Er wordt later vandaag dus bekeken hoe het verder gaat. Ja, en zo'n schip wat dan op zijn kant ligt, een beetje geheld, dat trekt dan toch ook weer de nodige bezoekers. Af en aan lopen de mensen soms uit de lunchpauze uit het dorp, maar ook de toerist die toevallig even geluk heeft om een strandschip te zien. Verslaggever Menno Reemeijer vanuit Petten. De Nederlandse Greenpeace-activist Mannes Ubos blijft voorlopig vastzitten in het Russische Moermansk. De rechter heeft zijn verzoek afgewezen om op borgtocht vrijgelaten te worden. Ubos is een van de dertig activisten die zijn opgepakt toen ze met hun schip, de Arctic Sunrise, actie voerden tegen oliewinning in het Noordpoolgebied. Correspondent Davian Godfra in Moskou over de motivatie, of de motivering moet ik eigenlijk zeggen, van de rechter in Moermansk. Is, uh, het is hetzelfde als bij alle andere, en ook de, een van de overwegingen uh, bij het opleggen van het hoge beroep. En dan gaat het erom dat het gevaar reëel is volgens de rechter dat de verdachten zullen vluchten. Het land uit zullen gaan en dus niet meer beschikbaar zullen zijn voor een rechtszaak uh, over de zaak zelf die later gaat plaatsvinden. Een verschil met, uh, met een eerste instantie was wel dat de rechter dit deze keer uh, nadrukkelijk heeft gezegd dat er geen risico is dat Ubos en dus ook de anderen hun criminele activiteiten, zoals dat wordt genoemd, uh, zullen voortzetten. Dus dat is ver vervallen, maar het resultaat is hetzelfde. Ubels en de andere Greenpeace-activisten worden mogelijk vervolgd voor piraterij. Over de andere Nederlander is Dino Fassad, Faiza Ulazen, spreekt de rechter zich morgen uit. En verwacht wordt dat ook zij in elk geval nog een maand in voorarrest wordt, moet blijven in Moermansk. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. De oud-topman van de Duitse multinational Dr. Utker... of Dr. Utker, wordt tegenwoordig gezegd, geloof ik. Rudolf August Utker was een nazi. Dat schrijven historici in een boek Dr. Utker... en het Nationaal Socialisme dat maandag verschijnt. Het boek is een initiatief van de familie Utker. De familie betaalde ook voor het onderzoek naar Rudolf August Utker... die het concern van 1944 tot 81 leidde. En uit het onderzoek bleek onder meer dat Utker zich vrijwillig meldde... voor de Waffen-SS... Het Concern profiteerde van de steun van zijn topman aan Hitler. Utker overleed in 2007. Volgens zijn zoon en opvolger heeft hij zich altijd verzet... tegen een onderzoek naar zijn activiteiten in de oorlogsjaren. Het bedrijf is in Nederland vooral bekend van toetjes en bakproducten. In Amsterdam is een hoorzitting bezig over de intocht van Sinterklaas... in de hoofdstad, begeleid door Zwarte Pieten. Vorig jaar waren er al demonstraties tegen Zwarte Piet... maar nu is er dus bezwaar gemaakt. Verslaggever Edwin van den Berg is bij die hoorzitting. Zijn er veel mensen bij die hoorzitting, Edwin? Er zijn echt tientallen sympathisanten hier afgekomen op deze bijeenkomst in het Amsterdamse Stadhuis... om de bezwaarmakers te steunen, de tegenstanders van de aanwezigheid dus van Zwarte Piet. Ze zijn niet tegen de intocht van de Sint, maar wel dat dat gepaard gaat met 600 Zwarte Pieten. Half november, er zijn zelfs twee grote vergaderzalen gereserveerd, maar dat is nog niet voldoende om iedereen een plekje te geven. Er staan hier zo'n 20, 30 man buiten op de gang die het debat nu niet kunnen volgen, maar... De doorzetting is ook nou, zo goed en wel klaar binnen een kwartier, schat ik zo. En wat voor argumenten voeren ze aan? Nou, de tegenstanders zeggen, voornamelijk Antilliaanse en Surinaamse Amsterdammers... dat Zwarte Piet wordt neergezet als een ongelijke, vrolijke, altijd dansende en domme man. En daarom wordt hij echt een, een raciaal stereotype van een zwarte knecht. En daarmee wordt dat hele Sinterklaasfeest een discriminerend feest... waar de gemeente dus... Toestemming voor geeft, want die moet natuurlijk een vergunning afgeven voor de 17e november. En dus zeggen al die mensen: Sinterklaas moet een goed en leuk kinderfeest uh, worden voor iedereen. En daar hoort de Zwarte Piet niet meer bij. En hoe gaat het nu verder als deze mensen hun zegje hebben gedaan? Komt er een uitspraak? Nou, er komt wel degelijk een uitspraak. En uh, een ambtenaar hier uh, namens de burgemeester heeft eigenlijk net al uh, redelijk daarop uh, vooruitgelopen. Is daarop vooruitgelopen door uh, te zeggen dat Van der Laan graag met iedereen, met al die tegenstanders, met die bezwaarmakers verder wil praten. Om te kijken of er een mogelijkheid is om zoveel mogelijk met hun gevoelens rekening te houden. Met hun uh, gevoelens. Zij voelen zich gekwetst door de manier waarop dat Sinterklaasfeest nu plaatsvindt. Maar, zegt de ambtenaar er nadrukkelijk bij, zonder daarbij de traditie van het feest geweld aan te doen. En ik moet straks met Van der Laan nog zeggen wat hij daar nou precies mee bedoelt... maar duidelijk is dus wel dat op 17 november er gewoon Zwarte Pieten... bij de Sinterklaas-intocht zijn in de hoofdstad. Of het er dan 600 zijn, dat hoor ik dan zelf wel van hem. Maar de traditie van de Sint in de hoofdstad blijft dus in stand. Dankjewel Edwin, verslaggever Edwin van den Berg.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 Want in mijn ogen is die enorme werkloosheid het grootste probleem dat we in Nederland hebben. De minister zegt dat hij vorige maand expres voorzichtig is geweest... toen het aantal werklozen onverwacht daalde. Die daling zou toen veroorzaakt kunnen zijn door het mooie weer... dat veel jongeren aan een vakantiebaan hielp. Hij vindt de cijfers van deze maand eigenlijk positiever dan die van vorige maand... omdat er nu geen bijzonderheden zijn.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 Jacco Verharen gaf vanochtend uitleg over zijn verrassende vertrek... als technisch directeur bij de Nederlandse Zwembond. Hij gaat op 1 januari aan de slag in Australië. Voor Verharen was het een aanbod dat hij niet kon weigeren.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 De zwembond gaat nu op zoek naar een opvolger. Volgens directeur Jan Kossen zal de bond daar de tijd voor nemen. We willen eerst een gesprek hebben met, uh, met de staf, uh, met de andere coaches... dat zal morgenmiddag plaatsvinden. En dan gaan we toch zeggen, laten we eens even kijken... wat nou, de elementen zijn die wij in die functie van die technisch directeur... Uh, we moeten gaan zetten, hè? want als er een tweede jak over haar is... dan kun je die zo aannemen. Nou, die is er niet. Dus je komt onmiskenbaar toch terecht op wat, wat willen we wel en wat willen we niet. Nou, we hopen dat op korte termijn te doen. En, en dan komen er onmiskenbaar een aantal namen uiteindelijk naar voren... waarop je zegt van ja, dat zou wellicht kunnen. Voetbal dan. Nederland Nederlands elftal heeft nog een kleine kans om groepshoofd te worden... tijdens de wereldkampioenschappen komende zomer in Brazilië. Op de wereldranglijst van de FIFA, die vanochtend bekend werd... staat Oranje achtste. Nederland is nu afhankelijk van Uruguay... dat nog een play-off moet spelen tegen Jordanië. Als Uruguay die strijd verliest... krijgt Nederland een beschermde status. Verkeersinformatie. Bij de ANWB John Bakker. Met weer een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij de Alfred Zomeren staat nu al 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Nog een keer de hoofdpunten. VVD'er Manders, Europees lijsttrekker bij 50+. Plus. Vissersboot vastgelopen bij Petten. En Greenpeace-activist Ubos blijft vastzitten. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Straks het vervolg van lunch met Jurgen van den Berg.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 U kunt eenmalig extra inleggen naast uw vaste maandbedrag. Kijk op Zwitserleven.nl/slash paren. Dit is Radio 1 en CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag oh, allemaal een werklunch met Ben Knapen, directeur-generaal van de Europese Investeringsbank... die eventjes terug is in Nederland. In de praktijk, Ingrid Koning loopt mee met de beheerders van slot Loevestein. En als je daar dan zonder publiek rond mag lopen... en bij de boekenkist staat waarin Hugo de Groot ooit ontsnapte... dan kom je toch in de verleiding. Als iedereen weg is, zal je eventjes zo één minuut even in de kist mee gaan zitten. Dat nog net niet. Maar ik heb zo zin om in die kist te gaan kruipen. Dan kan ik, ik zal eens even kijken of ik de sleutel... Hoe lang heeft hij hier ingezeten? Anderhalf uur zeker uh, zou het toch wel geweest zijn. Nou, of Ingrid erin is gestapt, dat horen we zo meteen dan zo tegen half twee. En dan daarna is er standpunt.nl. De stelling, het is tijd om Zwarte Piet af te schaffen. Um, ja, Sinterklaas is nog niet in het land, maar de Zwarte Piet discussie wordt al hevig gevoerd. Vandaag is in de Amsterdamse gemeenteraad, u hoorde dat net in het nieuws... een hoorzitting over die intocht in de hoofdstad. De Amsterdamse kunstenaar Kario tekent bezwaar aan... tegen de vergunning van de intocht. Hij voert al jaren actie tegen Zwarte Piet... die in zijn ogen een vorm van racisme is. Vandaar de stellingen, het is tijd om Zwarte Piet af te schaffen. Bent u het daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070, kost 50 cent, u mag gratis bellen. 0800-1101, u kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ben Knapen was staatssecretaris voor Europese zaken in het vorige kabinet. En eigenlijk is hij nog steeds met Europese zaken bezig, maar dan als directeur-generaal van de Europese investeringsbank, de EIB. Een bank die grote investeringen mogelijk maakt waar gewone banken geen trek in hebben. Die EIB zit in Luxemburg. Maar vandaag is Knapen eventjes terug in Nederland... want hij is voorzitter van de programmacommissie van het CDA... voor de Europese verkiezingen. En vanmorgen overhandigde hij het concept verkiezingsprogramma... aan de partijtop. Meneer Knapen, goedemiddag. Het is lang geleden dat we u in de media zagen. Bewust eventjes de publiciteit gemeden? Nou, ik heb hem eigenlijk nooit bewust gezocht, dus uh, ik heb hem ook nu, nu niet uh, bewust gemeden. Maar ik, uh, ik heb, de publiciteit was voor mij toen ik in de politiek zat eigenlijk altijd uh, ja, iets functioneels als het nodig was voor het werk, deed ik het. Maar ik deed het niet om uh, mijn vrije tijd op een bepaalde manier door te brengen. <laughs> nee. U bent nu directeur-generaal van de Europese Investeringsbank, die zetelt in Luxemburg. Van wie is die bank eigenlijk? Nou, die is van u en van mij. Die is van de 28 lidstaten van de Europese Unie. Die zijn de aandeelhouders. Het bestaat al sinds de verdragen van Rome, dus sinds de jaren 50. En die landen financieren ook allemaal? Nee, die landen staan garant. Uh, de het, het Europese Investeringsbank, dat is een, een curieus verschijnsel, het is, uh, het is betrekkelijk onbekend. En het is bij verre de grootste publieke investeringsbank ter wereld. Het is, het is twee, drie keer zo groot als de Wereldbank bijvoorbeeld. Uh, maar wat wij doen is het volgende. Wij uh, lenen op de kapitaalmarkt elk jaar zo'n 60, 70, 80 miljard. Uh, daar staan de lidstaten garant voor. Dus die rente die wij daarop betalen is heel laag. En wij lenen dat dus goedkoop door aan projecten die zich bezighouden in Europa... met duurzaamheid, energievriendelijkheid, infrastructuur innovatie, eigenlijk al die dingen die, die nodig zijn... om Europa weer op het juiste spoor te krijgen. Ja, dus allerlei megalomane bouwprojecten, daar doet u, doet u niks aan? Uh, wij, uh, wij investeren nog wel bijvoorbeeld in vlieg, aanleg van een vliegveld... Uh, in aanleg van een metrolijn. Uh, we doen dat overal in Europa. Maar om een voorbeeld te geven, een beetje dicht bij huis... Uh, wij hebben bijvoorbeeld heel recent uh, een, een contract getekend... waarbij wij voor een kwart miljard... Uh, investeren in de bouw van een nieuwe gezondheidstechnische campus van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dus dat is een groot project, dat is innovatie, dat is onderzoek. En dat zijn typisch zaken waar we ons uh, graag mee willen bezighouden. Omdat dat ook Europa sterk maakt voor de concurrentie tegen de buitenwereld. En waarom stappen gewone banken daar niet in? Voor gewone banken is dat uh, A, kunnen zij dat niet zo goedkoop doen. Uh, omdat ze niet zo goedkoop uh, kunnen lenen. B is het voor gewone banken zijn die hele lange looptijden. Uh, eigenlijk uh, niet te doen. Die kunnen eigenlijk alleen maar werken met korte looptijden. En bovendien hebben we op dit moment natuurlijk een enorm probleem dat uh, uh, banken uh, het geld niet hebben om dit soort grote bedragen uit te lenen. Dus, uh, want die moeten hun balansen versterken. Die hebben te veel schulden gemaakt in het verleden. Dus wij zijn de afgelopen jaren juist bezig geweest en nu nog om veel meer te doen om te zorgen dat er toch geïnvesteerd wordt in, in nuttige publieke projecten. Ja, Als ik het zo hoor, dan zijn dat projecten die, zou ik maar zeggen, deugen. Maar hoe controleert u dat? Nou, we hebben een hele set criteria op grond waarvan we dat doen... en bovendien spreken we dat nauwkeurig af met onze aandeelhouders... en met de instellingen van de Europese Unie. Mijn belangrijkste werk is eigenlijk ook de, de onderhandelingen tussen al die instellingen. Maar bijvoorbeeld het Europese parlement kijkt mee, de Europese commissie kijkt mee... en dat betekent dat wij dus gewoon aan een strikte publieke controle onderworpen zijn. Nou. Wij zijn er niet om winst te maken... Uh, maar we zijn er dus ook niet om verlies te maken. Wij investeren in dingen die uiteindelijk wel zijn geld opbrengen. En voor ons gaat het erom dat we uh, aan het eind van het jaar uh, geen verlies maken. En als we een beetje overhouden, gebruiken we dat gewoon ook weer om te investeren. Ja, dus het investe is een heel mooie publieke instelling. Ja, klinkt, klinkt inderdaad zo. En investeert u ook in, in landen waarvan u denkt, uh, krijgen we dat ooit wel terug? Ik noem even een Griekenland. Ja, wij, uh, wij investeren uh, vrij ernstig, uh, zou je zeggen, in Griekenland. Maar dat ook daar, uh, de projecten die wij doen... wij hebben een buitengewoon uh, uh, kundige uh, bedrijfsvoering. Niet, er zitten bij ons heel veel, niet alleen economen, maar veel ingenieurs. Dus dingen worden goed doorgerekend. En wat wij... In, uh, in Griekenland doen... de dingen die wij gedaan hebben in het verleden... dat wordt altijd nog uh, keurig terugbetaald. Uh, dat, dat rendeert ook nog voldoende. Soms doen we overigens ook wel dingen... waar we bijvoorbeeld zeggen dat dat, dat, dat, dat rendeert te weinig. En dan vragen we aan de Europese Commissie om bijvoorbeeld een stukje uit hun begroting mee te betalen... zodat het wel klopt. Die, die, die samenwerking die is er op diverse terreinen. En dat is toch heel nuttig, want dan krijg je ook in een land als Griekenland... of in Portugal, waar we ook heel actief zijn... Mm -hmm. krijg je toch weer een beetje economische groei op gang. Ja. Nou zijn er natuurlijk in Nederland veel mensen... U bent, u bent even weg misschien omdat u daar dan in Luxemburg zit... maar u hoort misschien wel eens wat ja, via de tamtam... -tam. Ik zit meer in Brussel dan in Luxemburg ook. Nou ja, maar goed, maar goed, maar goed is, maakt niet uit. Dat ja. is ook nog steeds buitenland. Uh, er is een hoop uh, sceptic hier in uh, Nederland hè, tegenover Europa. Uh, mensen willen graag weten van ja, wat, wat schieten we nou eigenlijk mee op in Nederland? Wat, wat zegt u dan als het over deze bank gaat? Ja, deze bank die uh, vervult een buitengewoon nuttige functie. Want uh, zonder deze bank zouden heel veel. Uh, investeringen, of het nu gaat om grote windmolenparken, of het gaat om uh, het verbeteren van verouderde centrales in Oost uh, hoe heet dat? energiecentrales in Oost-Europa. Je kunt het zo gek niet noemen of daar investeren wij in en we doen het op een manier dat het geld ook netjes terugkomt. Dus dit is geen subsidie, dit is geen garitas, dit zijn gewoon investeringen in zaken die uiteindelijk zichzelf rondrekenen. Dus uh, dat is op zichzelf, wow. denk ik, buitengewoon nuttig om te doen. U noemde al even de vernieuwing hè, van die campus van de VU. Uh, noem, zijn er nog meer projecten in Nederland waar u met geld nou, in zit? Uh, wij zijn een hele grote investeerder geweest in de Tweede Maasvlakte. Uh, die is aangelegd uh, en die natuurlijk voor Rotterdam... en, het, uh, en de hele Nederlandse economie van, van, van grote betekenis is. Als er een nieuw windmolenpark zou komen... In Nederland er is er een hele discussie over, begrijp ik. Maar mocht er dat komen, dan is de kans uh, heel serieus dat wij daar een belangrijke investeerder ja. in zijn. Omdat ja. wij die hele lange termijnen aan kunnen. U, u bent vandaag in Nederland omdat u als voorzitter van de programmacommissie... het concept CDA-verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen heeft aangeboden aan de partijtop. Is dat eigenlijk veel werk, zo'n programmacommissie Leiden? Uh, ja, het is, uh, het is uh, een aantal keren uh, vergaderen. Uh, en het is met name ook proberen om uh, de diverse opvattingen over allerlei onderwerpen die natuurlijk uh, bestaan. Om die uh, te groeperen op een manier dat iedereen zich in zo'n uh, stuk kan vinden. Dus dat kost wel wat uh, tijd en hmm. dat kost ook wel wat overleg. En maar is dat is ook wel nuttig. En, en moet u dan ook nog steeds, uh, laten we zeggen, terugkoppelen naar de Europese Volkspartij? Want daar maakt de CDA-fractie deel van uit. Het moet natuurlijk wel een beetje gelijk lopen lijkt me die verkiezingsprogramma's. Nou, de, het, kijk, daar moeten geen extreme tegenstellingen in zitten uh, ja, die elke discussie onmogelijk maken. Maar, maar verder uh, maakt iedere partij zijn eigen programma... en uh, brengt de opvattingen vervolgens in die Europese fractie... wanneer straks eenmaal een nieuw parlement er zit, brengt dat in... Uh, maar er zijn, om maar eens wat te noemen, er zijn uh, uh, christendemocraten uit Zuid-Europa, die willen graag zoveel mogelijk uh, solidariteit met Zuid-Europa. <laughs> en er zijn christendemocraten in Noord-Europa, die willen graag zoveel mogelijk degelijkheid en soliditeit en pas dan solidariteit. Nou ja, dat soort tegenstellingen die je tussen landen vindt, die vind je uiteraard tuss ook ja. tussen de, de vertegenwoordigers van de diverse landen in die politieke partijen. Wat, wat zijn de belangrijkste punten wat u betreft uit het concept verkiezingsprogramma? Nou, ik denk dat het, uh, het, het belangrijkste punt is uh, dat wij eigenlijk uh, zeggen... Uh, probeer nou weg te komen uit die discussie of je voor of tegen Europa bent. Omdat het een, een heilloze en zinloze discussie is. Want uh, wij uh, wonen, werken, leven in Europa. en uh, of, Al zou je het willen, uh, je kunt er niet uit. En dat zo zijnde, probeer er iets goeds en iets constructiefs van te maken. Daar wordt iedereen beter van. Het ja. is geen populaire soort... boodschap, hè? Ja, kijk, als je uh, alleen maar uh, dit soort activiteiten verricht om populair te worden... dan kun je beter bij, uh, ja, kijken of je bij The Voice of Holland of zo uh, terecht kunt. <laughs> ja, goed. Uh, dus dus uh, gewoon uh, niet zeuren meer over dat Europa gewoon doen nu. Dat is eigenlijk uh, kort gezegd... Uh, ja, en je moet er heel kritisch. Wij, wij in, het, in het programma, in het voorstel, uh, zijn wij overigens wel over allerlei dingen kritisch. Uh, want, uh, kijk, om um, eens um, um een paar dingen te noemen... Europa heeft natuurlijk uh, een enorme neiging om bureaucratisch te zijn... om zich overal mee te bemoeien. Uh, om zelfs voorschriften te maken over de omvang van de groene knop... bij de pinautomaat. Uh, en, en dat zijn dingen die mensen uh, tegen de borst stuiten... en die mensen ook vervreemden. Uh, en daar moeten we echt iets aan doen. Van de andere kant hebben wij Europa ook nodig. Uh, ik bedoel, wij zijn als Nederland te klein om in de wereld uh, onze belangen te behartigen. Daar hebben we vaak uh, partijen voor nodig in Europa. En als je dat samen doet, kun je, is het toch makkelijker om af en toe eens tegen Google te zeggen... of tegen een grote supermogendheid te zeggen, nou dit willen wij niet. Als we dat als Nederland doen, is dat veel moeilijker. Ja. U uh, hebt weer even met de politiek te maken gehad. Uh, nog aspiraties om daarin terug te keren ooit? Nee, ik, ik, ik ben daardoor een toevallige samenloop van omstandigheden terechtgekomen. Ik vond het overigens buitengewoon nuttig en boeiend. Maar het, mijn hele weerdegang is er nooit een geweest van politiek. Dus dat is toevallig zo toegelopen. Maar wat ik nu doe, bevalt me uitstekend. En u bent nu dus directeur-generaal van de Europese Investeringsbank. Dank voor het gesprek, meneer Knapen. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Slot Loevestein zoekt beheerders en verslaggever Ingrid Koning... kijkt deze week wat dat werk precies inhoudt. Gisteravond hielp ze met het afsluiten van het kasteel. En dan loop je natuurlijk ook eventjes door de kamer... waar de boekenkist staat. De boekenkist waarin Hugo de Groot in 1621 uit het kasteel ontsnapte. En dan is de verleiding groot om de geschiedenis een beetje na te spelen. Maar mag dat ook? Samen met gids Annemarie sluit Ingrid de poorten van Slot Loevestein. Annemarie Geest, als jij de apparatuur beneden zou willen afsluiten... dan ga ik nu naar boven toe om daar de ronde te maken over. Net afgesloten. Over en uit. Luiken gaan dicht. We lopen even naar de kamer van Hugo de Groot... om de presentatie uh, af te sluiten. Heeft ze nou niet even de neiging om zelf in die kist te gaan zitten? Gewoon een beetje denken, nou niemand ziet het toch? Ik ga gewoon even wat doen. Als iedereen weg is, wel eens eventjes zo één minuut even in de kist ben gaan zitten. Dat nog net niet, maar wel even helemaal in laten werken... hoe het hier ooit geweest is voor de groot om te zijn en zijn vrouw. Maar ik heb zo'n zin om in die kist te gaan kruipen. Ja, dan moet ik toch die sleutel pakken. Als je zegt, nou, dat wil ik nou per se... dan kan ik... Ik zal eens even kijken of ik de sleutel... Want het is niet de echte kist trouwens. Nou, daar, daar zijn de geleerden het niet helemaal over eens. Ik zal u bekennen. Wij hebben hier diverse kisten. En als u nou in uh, bijvoorbeeld Delft komt, waar Hugo de Groot geboren is, dan heb je het Prinshof. Misschien kent u het wel. Dan hebben ze een grote kist, zeggen zij, dat zij de kist hebben. Uiteindelijk hoort die kist natuurlijk hier. Hoe je het ook wendt of keert, hier is het allemaal gebeurd. En dan ga ik er natuurlijk wel even in. Net zoals Hugo de Groot destijds. En hoe lang heeft hij hier ingezeten? Uh, waarschijnlijk toch een uur en een kwartier. Anderhalf uur zeker uh, zou het toch wel geweest zijn. Voordat uiteindelijk die kist naar beneden werd gebracht. Overgevaren werd naar Gorkum. En uiteindelijk uh, naar de familie Daatsla in Gorkum werd gebracht. Ja. Nou, je, kan er inderdaad... je moet je knieën optrekken. Je weet het zeker? Ja, ja, ja. En dan wordt het hier... Uh, donker. En relatief ook wel klaustrofobisch. En je moet je inderdaad wel concentreren op je ademhaling. Nou, Voor een paar minuten is dit wel leuk, maar... nu wil ik er wel weer uit. Oh. <laughs> kijk, dit zijn natuurlijk de leuke dingen van als je beheerder bent. Dat je dit soort dingen ja, even stiekem kijk, kan doen. Kijk, shh, ja, dat, dat, dat vertellen we ook gewoon verder uh, niemand. Het is gewoon even zo. Dat kan dan, hè? Dat is het juist het mooie daarvan. De gidsen zijn verantwoordelijk voor het sluiten van het uh, kasteel. En de beheerder is verantwoordelijk voor de sluiting van de gehele vesting. En inmiddels zijn alle bezoekers weg. En dan uh, lopen we Einsteinse uh, rond. En dan gaan we alles afsluiten. De schemering uh, treedt in. Uh, ja, het wordt een beetje spooky hier. Ja, maar het heeft ook wel iets heel bijzonders. Je bent dan helemaal alleen. En dan voel je je even helemaal terug. En samen met uh, de historie. Dat is toch wel heel bijzonder. Bent u nooit bang hier? Nou, ik moet zeggen, ik heb het nog niet meegemaakt. Het kan soms wel een beetje uh, spoken, zeker nu dat de herfst zijn intrede doet. Dan hoor je de wind om je heen waaien, het kiert, het tocht allemaal wat extra. Dus dat is wel... Nou ja, even, zijn weer nieuwe geluiden, laat ik het zo zeggen. Die deur kan je dicht doen, maar we moeten eerst de trap naar boven. Je zult ook zien dat je de nodige conditietraining doet. Je hoeft niet eens meer te sporten als je hier woont en werkt... Want ja, we maken toch per dag wel zo'n 200 treden op en neer. En dat twee keer, minimaal twee keer per dag. Het is hier nu ook gewoon helemaal doodstil. Ja, onvoorstelbaar. Je hoort, als je goed luistert, altijd wel het dieselmotor van, van de schepen die voorbij varen op de Waal. Slaapt u hier wel eens helemaal in uw eentje? Nee, eerlijk gezegd uh, durf ik dat niet aan. Het klinkt misschien heel truttig, maar ja, weet je, als er een alarm afgaat... en je moet midden in de nacht het bed uit, het kasteel in op zoek... naar waar het onheil zich mogelijk uh, afspeelt... dan vind ik het toch heel prettig dat ik met z'n tweeën ben. Dus nee, liever niet alleen. Laten we de deuren dicht doen, vannacht slaap ik bij u. Oh, nou gezellig, we gaan er een feestje van maken, hè. Morgen hoort u het laatste deel van deze serie in de praktijk... dus op slot Loevestein. Zometeen is het Stand.nl. Het is tijd om Zwarte Piet af te schaffen. Dat zeg ik niet, maar dat is de stelling. U mag zeggen of u het er mee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal, Gert Kluk. Minister Ascher vindt de werkloosheid nog steeds veel te hoog. In een reactie op de jongste cijfers van het CBS... noemt hij de werkloosheid het grootste probleem in Nederland. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aantal werklozen... vorige maand opnieuw is gestegen, maar niet meer zo hard als begin dit jaar. Van Manders wordt de lijsttrekker van 50 plus bij de Europese verkiezingen in mei. Hij is nu nog Europarlementariër voor de VVD. Manders, die het lidmaatschap van de VVD inmiddels heeft opgezegd... is de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap van 50 plus. Hij gaat zich vooral inzetten voor de pensioenen. De Russische rechter heeft besloten dat de Groningse Greenpeace-activist... Manders Ubels blijft zitten. Hij wordt niet op borgtocht vrijgelaten. Ubels en de Amsterdamse campagneleider, Faisa Ulasen... zitten samen met 28 anderen ongeveer een maand vast in het noorden van Rusland aan actie tegen olieboringen in het Noordpoolgebied. En Amsterdam heeft begrip voor de bezwaren van mensen... die Zwarte Piet discriminerend vinden, maar wil niet tornen aan de traditie. Dat zijn woordvoerder van burgemeester Van der Laan... tijdens een hoorzitting waar tegenstanders om hadden gevraagd. Aan de intocht van Sinterklaas op 17 november in Amsterdam doen 600 pieten mee. Dat zijn de hoofdpunten. AWB ah, Verkeersinformatie. John Bakker gok ik. Ja, klopt helemaal. Met uh, nog steeds een file op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij de afrit Zomeren. 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Ja, de goede sint is nog niet eens in het land, maar de Zwarte Piet-discussie wordt al hevig gevoerd. Kunstenaar Quincy Cario zwengelde vorige week de discussie aan bij Pauw en Witteman, dat deed hij zo. Er zijn zoveel verschillende mensen die um, gekwetst worden. En het feit dat de stem van de donkere mens of de donkere Nederlander in Nederland niet gehoord wordt, daar moet het aan gedaan worden. Al tachtig ja. jaar hebben we het over dit fenomeen. Hoezo ja. kunnen we daar niet gewoon van afstappen? Ja, dat was vorige week en later deze week kwamen ze bij Pauw Witmander Witman er nog op terug. Samen met ruim 20 anderen heeft deze kario een bezwaar tegen de intocht ingediend bij de gemeente Amsterdam. En daar was dus een hoorzitting over. Daar hebben we net in het nieuws ook over gehoord. Is het tijd om een eind te maken aan de traditie van Zwarte Pieten... omdat het mensen kan kwetsen? Of moeten we er alles aan doen om de traditie in stand te houden? Ik praat erover met Iwan Lewin, Hij is lid van het landelijk platform Slavernij Verleden. Meneer Lewin, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Daar komen ze. Net als de pepernoten komt de discussie over Zwarte Piet steeds vroeger. Ja. Sinterklaas kan ook zonder Zwarte Piet een feest blijven. Ja. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas... en natuurlijk Kleurenpiet. Nee. Dat dan weer niet. Oké, okay, nou, dan de stelling. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Dat gebeurt al flink, zag ik op de website. Daar kunt u terecht dus met uw eens of oneens. www.stand.nl. U kunt twitteren, eens of oneens. hekje standpunt. Mag ook bellen natuurlijk, 0800-1101. is een gratis telefoonnummer, dus 0800-1101. Maar u kunt het ook sms'en, eens of oneens. Dat kan na 70-70, maar dat kost wel 50 cent. Uh, Iwan Lewin lid dus van het landelijk platform Slavernijverleden. De stelling, het is tijd om Zwarte Piet af te schaffen, eens of oneens? Ik ben het absoluut mee eens. Uh, ik ben ook blij uh, met deze stelling. Want uh, ook wethouder Van Es van Amsterdam heeft namens het college... een tijdje geleden aangegeven dat Zwarte Piet zijn langste tijd al heeft gehad. Dus, um, en ze heeft dat niet zomaar gezegd en ik neem aan dat als een wethouder uh, met name in Amsterdam een dergelijke stelling heeft, dat ze spreekt namens het college. Dus eigenlijk zou de daad bij het woord gevoegd moeten worden. Dus we kijken ook rijkhalsend aan naar uh, zeg maar, dus de, de wijze waarop het college van BMW zo meteen zal reageren op de diverse bezwaren die er zijn gericht. Tegen uh, het Zwarte Piet. Ja, we hebben net in het nieuws gehoord he, dat een woordvoerder van Van der Laan. heeft al gezegd. Nou, ik wil graag met, met uh, de bezwaarmakers in gesprek. He, om, om te kijken of we daar wat aan kunnen doen. Maar hij heeft er ook gelijk bij gezegd. ik wil niet tornen aan de Sinterklaas-traditie in Amsterdam. Dat is een beetje raar. Want wij zijn gewend ook in Nederland. om uh, tradities te wijzigen. Ik kan een paar voorbeelden noemen. waarbij uh, er een aantal. ook in de wetgeving he, wordt men geleerd van. Uh, we gaan op een andere manier uh, bijvoorbeeld om met elkaar in het land. Ik noem maar een heel klein simpel voorbeeld om mensen duidelijk te maken dat het kan veranderen. Wij hebben jarenlang de strippenkaart gehad en nu hebben wij de OV-chipkaart. Dat was een probleem, de overschakeling, maar nu praat men helemaal niet meer over een strippenkaart. Waarom ik hiermee, wat ik hiermee wil aangeven is dat wel degelijk tradities gewijzigd mm. kunnen worden... Primeradakijsjoen heeft in de wereld... Maar, maar, door... maar, maar wacht even, meneer Lewin. Die, die Sinterklaas-traditie, dat is echt van tientallen jaren. Tachtig, honderd jaar, weet ik het. Zo, zo lang doen we dat al. Ja. De strippenkaart dat is een paar jaar geweest. Ik geef het alleen maar aan als voorbeeld. Waarom deze traditie van Sinterklaas wel degelijk veranderd moet worden... is omdat je mensen hiermee kwetst. Precies. En, en ik nu... dacht eigenlijk dat u dat punt vooral naar voren zou brengen. Want ja. u vindt het gewoon racistisch. Ja, kijk. Men, ik, ik vind hè, dat we in Nederland gewend zijn om met elkaar... We zijn nuchtere Nederlanders, zo ben ik ook opgevoed hier. Hè. Als een nuchtere Nederlander, je moet over alles kunnen praten. Maar het moment waarop je wilt praten over uh, het feest uh, Sinterklaas... dan mag je daar niet over praten. En ik vind dat dus dat niet kan. Want er zijn genoeg mensen die, die Nederlanders... Amsterdammers, Rotterdammers, noem maar op in het hele land... die in deze periode zich anders voelen. Ze worden ook anders bejegend. En dat, dat, kun je dat eens nader uitleggen? Wat, wat, wat, hoe, hoe merkt u dat bij uzelf bijvoorbeeld? Nou... Ik, ik heb het uh, uh, zelf aan de lijf ondervonden... een paar jaar terug bij mijn vorige werkgever. Toen kwam een gezin met uh, hun kinderen de winkel uh, in. En de zoon zei tegen de moeder... oh, daar is Zwarte Piet. Ja. En dit is niet wat ik alleen meemaak. Dat zijn heel veel donkere mensen, Nederlanders... die ervaren, ook op de scholen. Er zijn voorbeelden aangehaald vanochtend in de bezwarencommissie... van kinderen die te horen krijgen... oh, nog een paar dagen hoor, en dan, uh, dan komt je familie eraan. Dat kan dus niet. En het mm. moet een kinderfeest zijn. En dit mag je de kinderen niet meegeven. Tegelijkertijd is het toch ook zo dat die kinderen... waar het eigenlijk om gaat... Hè, die kinderen die daar naartoe gaan naar zo'n intocht... die zijn toch helemaal niet bezig met racisme? Kijk, bij de kinderen gaat het om het totale beeld. Hè. De kinderen zijn inderdaad niet bezig met racisme... maar wij weten wel beter. Weet je? En wat ook belangrijk is, met name voor de luisteraars... is dat wij weten waar dit feest vandaan komt. En wij weten waar Zwarte Piet vandaan komt. En ooit vanwege de, de, de superiore, uh, dominerende positie van Nederland... met name in de wereld, want de partij is ook uh, iets van Nederland... heeft het dus gemaakt dat er een bepaalde wijze wordt geschreven... gedacht over zwarte mensen. Maar we zijn nu in 2013. Er is geen slavernij meer, er is geen slavenhandel meer... er is geen koloniale periode meer. Precies, en dus denken mensen anders volgens mij over Zwarte Piet... dan over donkere mensen. Het denken is anders, maar de beeldvorming... is nog steeds aanwezig uh -huh. En wij denken dat door die negatieve beeldvorming de witte man superieur op zijn paard met de hobbelende knechten achter hem heen dat is niet de beeldvorming die wij voor ogen hebben. Als we het hebben over gelijkheid, dan moet je dat Afschaffen. Dan moet je iedereen gelijkstellen. Oh. En je, je geeft kinderen mee dat de donkere mens, want daar komt het op neer, minder is. Hij is een knecht, hij moet zijn plek kennen. En de plek van de witte man is superieur op zijn witte paard. Ik zei het al, de discussie is geopend eigenlijk vorige week toen uh, Quincy daar bij Paul en Witteman zat. Correctie, uh, correctie, de discussie is niet toen geopend. We zijn al jaren bezig, Quincy is, ja, wel okay. een, Quincy is dit, een van de voormannen, voor gelukkig. Dit jaar. Voor dit jaar is die misschien geopend door hem, Nou, zeggen. dat is ook een punt wat ik wil maken. De pers is dit, die onlangs begonnen met het in beeld brengen... naar aanleiding van weer een oproep van Quincy Gairo. Maar we zijn al jaren bezig en we kregen geen aandacht in de pers. Dus ik ben eigenlijk blij ja. dat ik de gelegenheid ja. krijg... hier bij Stand.nl om duidelijk te maken... Ja. dat de pers eigenlijk beide partijen moet horen. Goed. Nou, dat, dat doen we dus inderdaad nu ook aan mee. En in, uh, dat, dat, laten we zeggen, dat optreden van hem daar bij Paul Witman. Dan lokte weer een reactie uit in de Volkskrant. Journalist arnold Jans Greer die schreef dat Zwarte Piet nooit een slaaf is geweest. Hij zegt dat Zwarte Piet veel heidense elementen bevat... zoals de roe en het ontvoeren van stoute kinderen... en dat het fenomeen dus al veel ouder is dan de slavernij. Ja, als dat klopt, dan maken we ons dus druk om niks. Weet je, wat ik jammer vind... is dat mensen de nationale kranten gebruiken... om dergelijke onzin te verklaren. Ik kan me niet voorstellen... dat je deze nonsens de heden ten dagen nog kan schrijven. Laten we teruggaan naar de realiteit. Wat is er aan de hand. Aan de hand is dat er in Nederland een wet is en die wet zegt, iedereen is gelijk en iedereen moet gelijk behandeld worden. Maar als het op het Sinterklaasfeest neerkomt, dan is iedereen niet gelijk. Dan wordt iedereen ook niet gelijk behandeld. En dat werkt door... En dat werkt door in de mindset van de mensen ten opzichte... dus de witte mensen ten opzichte van zwarte mensen. En dat moeten we niet hebben. Mijn kinderen zijn hier geboren. Moet ik, moet ik sommige mensen hoor ik zeggen... ga dan terug naar je land als, je het feest niet, als het feestje niet bevalt. Mijn kinderen zijn hier geboren. Zo zijn er heel veel mensen die kinderen hier hebben. En het enige wat we willen... maak ons niet belachelijk in deze uh. periode... want we verdienen het niet. Die periode is voorbij. Meneer Leeming, kent u het fenomeen brabo-neger? Ja, ik ken die meneer. Ja, die meneer die, die, zit, die zit vaak op internet en zo. En bij geen stijl zie ik hem wel eens voorbij komen. En die, die staat helemaal uh, 180 graden de andere kant op. Hè? Die zegt, ik ben hier gewoon. En ja, dat feest dat kennen we. Ik vind het ook belachelijk. Maar uh, ik maak me er verder niet druk om. Ik vertaal het een beetje in mijn woorden. Die mensen heb je altijd, dat soort mensen heb je altijd gehad. En ik vind het, uh, ja, de pers zal altijd afgaan op dat soort mensen. Kijk, als er nu bijvoorbeeld mensen geïnterviewd worden op de straten. Dan gaat men nooit naar de mensen die iets zinnigs onderbouwd hierover te zeggen hebben. Men gaat Marokkanen en Turken vragen... en sommige Surinamers van moet feest blijven? Ja, natuurlijk, zeggen sommige mensen. Maar de onderbouw... dus de mensen die het goed kunnen onderbouwen... die worden niet geïnterviewd. En dat vind ik jammer. En dat is één van die mensen, is, is, is, die men, is die meneer van de, de Brabo-neger. Hij oh. heeft nou ja. geen zinnige dingen te vertellen over het... Nou ja, u, u zit nu hier en ik heb Quincy op tv gezien... En ik zag van de week ook nog uh, Robert Fuisje... Met een, met een goede vriend van hem daar uh, volgens mij een heel goed verhaal houden. Bij dus, Paul Witteman, ja? ja. Het andere geluid wordt nu ook wel uh, duidelijk uh, naar voren gebracht, lijkt me. Uh, nog iets anders, hè. Um, hoe, uh, hoe, u, u bent ook nog uh, uh, deelraadslid in uh, Zuidoost, hè, voor GroenLinks. Ja, maar u, dat doet nu niet nee, de zaak, nee, nee, U praat gewoon inderdaad... als lid van, van het comité, maar toch even... want um, hoe gaat het dan in Zuidoost? Komt Sinterklaas daar eigenlijk ook? Um, in het stadsdeel komt Sinterklaas niet... Er wordt een feestje georganiseerd voor de kinderen. Cadeautjes worden uitgedeeld. Maar uh, Sinterklaas komt niet en Zwarte Piet helemaal niet. Nee, nee, dat en op ga... sommige scholen komt er ook geen Zwarte Piet, hoor. Nee. En, en, uh, uh... Wat, trouwens, trouwens, een tijdje geleden... sprak men niet meer over Zwarte Piet. Toen was het Piet. En toen werden bepaalde liedjes ook niet meer gezongen. Hè? Van Sinterklaas, je komt maar binnen met je knecht. Het lijkt alsof het de grens weer doorbroken is... en dat men nu gewoon weer praat over Zwarte Piet. En hoe verklaart u dat? Nou, dat, dat vind ik eigenlijk een beetje arrogantie. En, en, en, en, en geen respect hebben. Want we waren al langzaam maar bezig. Via de Koninklijke Weg. Via dialoog om te kijken. van Wat kunnen wij zoetjes aan veranderen. En uh, de teksten van de liederen. Was daar een van. Uh, geen zwarte Piet maar Piet. En nu gebeurt het gewoon weer. Ja. Ineke Stroeken. Die is directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Hè, waar ze dus dit soort dingen allemaal bijhouden. Die tradities die we in Nederland hebben. Pleit voor een conferentie. Om de gevoeligheid rond uh, Piet te bespreken. En eigenlijk het nieuwe Piet te ontwikkelen. Bent u daarvoor? Wij staan open voor dialoog. Voor welke vorm dan ook als de negatieve beeldvorming van Zwarte Piet maar verdwijnt, en als Zwarte Piet maar verdwijnt, staan we open voor elke vorm van dialoog. Wij willen niet meer belachelijk gemaakt worden, en ik spreek, hoop ik, gelukkig namens heel veel van die mensen, die op dit tijdstip van het jaar gekwetst worden. Het wordt tijd dat we echt een dialoog met elkaar ingaan, om dit goed met elkaar te bespreken. We hebben ook, vroeger hadden we geen homohuwelijk. Snap je? Dat zijn allemaal dingen, dus we kunnen praten en dingen veranderen, en ik vind dat het Zwarte Piet, dat we, het, het is gevoelig. Ik hou rekening mee met de Nederlanders die er anders over denken. Ik was net, uh, ben net gebracht door een taxichauffeur Luc en we hadden een pittige discussie in de taxi. Nee, dat meen ik echt. Ja, en, nee, nee, en... grappig. Wat, Aan... zei, wat zei hij dan? Nou, hij, hij, hij, hij was het absoluut niet met me eens en toen zei ik tegen hem, maar we moeten wel met elkaar in gesprek blijven. En ik vind wel dat de witte Nederlander moet luisteren want dat kunnen we heel goed, moet luisteren wat er speelt in de samenleving. En als dit er speelt in de samenleving, dan moeten we er wat aan doen. Uh -huh. Als wij in beweging komen, en ik kan je vertellen, internationaal wordt er ook gekeken hoe Nederland zich opstelt ten aanzien hiervan. De Raad van Europa heeft onlangs, deze week, zeg maar, een, een rapport uitgebracht. En als ik vervolgens onze leiders hoor in de Tweede Kamer, hoe bagatelliserend ze praten over de Raad van Europa en het rapport... Dat zijn onze leiders. Dat ging over Die moeten... racisme en discriminatie inderdaad in ja. Nederland. Ja. En dan. Ik, ik heb me geschaamd. Want ik dacht. Hey, misschien dat moet een signaal zijn van Nederland. Jullie nou. moeten toch enigszins. Gaan kijken wat er nou, intern ja. gebeurt. Meneer Lewin, we gaan naar onze luisteraars. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Er is één voordeel. Als we die Sinterklaasliedjes allemaal moeten aanpassen... dat hebben we even uitgezocht. Uh, Zwarte Piet heeft net zoveel uh, lettergrepen als Kleuren Piet bijvoorbeeld. Dus dan kunnen we de liedjes gewoon netjes aanpassen. Iwan Lewin, hij is lid van het uh, landelijk platform Slavenijverleden. Kijk op onze site wat daar gebeurt. Het is tijd om Zwarte Piet af te schaffen. Dat is de stelling. Laten we nog even de laatste stand erbij pakken. Kijk eens aan, zegt 1964 stemmen. Het leeft wel bij de mensen in 89% eens met de stelling, 89% procent oneens. Standpunt goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Jeanette Hagen. Ik ben het helemaal niet eens met de stelling. Uh, het is zo dat uh, uh, knecht is in mijn uh, opinie iemand die keurig netjes betaald wordt, heeft niks met slavernij te maken. Bovendien is, heeft uh, meneer Lewin uh, blijkbaar zijn uh, geschiedenis niet goed uh, op orde. Want Fortepied is een moor. En dat klopt ook, want Sinterklaas is uh, een Turkse bischop. De mm -hmm. bischop van Mira. Een um, moor is een ander woord voor Arabier. En als er iemand met, met, met slavernij te maken heeft... Al zijn het eerder de Arabieren die op slavenjacht gingen in Afrika... om daar mensen te vangen. Ja, goed. Maar los daarvan, even van die historische discussie... u zegt gewoon, ik ben het oneens met de stelling. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goeiedag. Kijk, als u, als u het hebt over de, dat het traditie is... ja, het is zo, dan is de Nederlandse traditie uh, racistisch. Uh, als, als u na, kijkt naar, de, naar het verleden van Nederland... het kolonialisme, het slavernij... Uh, het zegt genoeg... En als, uh, en als u, uh, uh, uh, de presentator, drammerig blijft om maar te proberen dat de meneer, de gast, <laughs> een andere stand moet krijgen, <laughs> ja, dan denk hey. ik, hallo hé. Hey. Nee, maar is... nou, nou even de rolverdeling, ik, ik moet toch ook af en toe even nee, een beetje kietelen over Maar, een ik, beetje maar, maar ik, kan, ik, ik kan u... Ah. lang, want oh. ik luister vaak naar u. Want u okay. probeert natuurlijk... die soort ja, gas hoe dat, die zeggen, van gedachten te... Nee, uh, ja, Het gaat niet om helemaal verdachte. Ik, ik, wil, ik wil weten waar hij, hoe hij erin staat. En dat, dat, dat kijk, kan die prima vermoeden. Laat, laat, laat ik dik zeggen. Iedere dinsdag van de maand, september... daar rijdt een koets. Die afbeelding, ja. dat is racisme. Ja. En als, als, als, als het Koningshuis nog steeds in die koets rijdt... dat betekent gewoon... dat Nederland daar erkent en... Veel respect hebben, nee. zien wat dus de mensen die hebben geleden. Oké, okay, duidelijk, dank u wel. Stamppot.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met René op Albert Kuif. Ik denk, ik ga eens even op onderzoek houden, dus ik heb een echte zwarte Piet gevonden. En op de Albert Kuif? Ja, op de Albert Kuif. En die is het ook oneens met de stelling. Oh. En uh, ik ben het ook oneens met de stelling... want het is gewoon een volkswees en je moet niet op alle slakken zout leggen. We zitten nu hier in de kamer met een, een Hongaarse. dus je kan nog twee stemmen erbij doen bij die 1964. <lacht> en Gerrit, hè, een zwarte piet die Gerrit heet. En kijk, wat in het verleden gebeurd is... mag je nooit vergeten. Dat moet je altijd respecteren. Maar even, even naar de bezwaren van Leeuwin. Hè. Die zegt, ik, ik voel mij gewoon als donkere Nederlander. Voel ik mij bekeken en ik voel me niet prettig... in die tijd van Sinterklaas. Dat nou, kan ja, je toch eh, niet zomaar negeren? Maar Gerrit, doe maar lol. Ja, ja, even naar Jurgen toe. Kom op, Gerrit, wees slink. <laughs> Gerrit. Ja, Gerrit. Oeh. Nou, dat is gemeen. Dan laten we je de steek. Dat ja, is eerlijk van. Ja, die, ja, van ja, die de woordvoerder. Pieten. Nee, maar even dat bezwaar. Nee, wacht even. Hij doet het niet? Nee, hij doet het niet. Nee, hij doet het niet. Sorry, maar ik bedoel... Dat, je kan gewoon lachen in Amsterdam. Zwarte Piet is gewoon welkom. Uh, Oké, okay. dankjewel. StapentNL, Goedemiddag, Goedemiddag Jurgen, met ik aan de beurt. Zeg maar... Ik wou zeggen dat ik 100% eens ben met deze heren bij jou in de studio. En ik wil ook een slagje verder gaan. Het hele Sinterklaas zelf moet afgeschaft worden. Ik vind het schandalig dat ouders in Nederland zijn die hun eigen kinderen in de maling nemen... door hun te laten geloven dat iets bestaat die eigenlijk niet bestaat. Hoezo, hoezo? Ho, ho, ho. Wou je zeggen dat Sinterklaas niet bestaat? Natuurlijk bestaat hij niet. Dus wel. Besta en ik krijg genoeg Nederlandse, uh, inmiddels volwassen jongens, die hun ouders uh, zijn gaan, uh, zeg maar, kwalijk nemen. Ah, ah. Omdat ze voor jarenlang in de maling zijn genomen en voorgelogen ah. zijn. Nou, gelukkig, gelukkig is de lijn niet al te best, dus dan hebben de kinderen dit uh, gelukkig maar niet gehoord. Stam.NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag, het is mij hoor. Hallo. Goedemiddag, um, ik ben het. Um... Uh, met de stelling uh, gedeeltelijk eens. Voor mij hoeft het niet afgeschaft te worden. Maar aan de andere kant vind ik de standpunten van uw gast... daar heb ik wel begrip voor. Ja. Uh, in die zin heb ik eigenlijk het, uh, het idee van... waarom geen witte Piet erbij? En de kinderen van nu gewoon opvoeden met... er is een zwarte Piet, er is een witte Piet. Dus er is helemaal geen onderscheid. Ja. En dan blijft het verhaal toch bestaan. Nou, ja, we hebben toch dan... een paar jaar geleden hebben, hebben volgens mij een experiment gehad... met gekleurde pieten. En de kinderen hadden net zoveel lol, volgens mij. Ja, precies, maar het hoeft niet eens gekleurde pieten, gewoon, of gekleurde pieten, maar een witte piet, ja. dus een blank iemand, een donker iemand. Iedereen is gelijk en het gaat dan puur om het verhaal. Ik ga die tip doorgeven aan Iwan Leeuwen en kijken of hij daar wel mee kan leven. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg maar. Hallo, goedemiddag. Uh, ik ben mevrouw Smits. Ik wil dit aan toevoegen dat ik er wel moeite mee heb... Wanneer men praat over alle Surinamers die op dezelfde manier denken... dat is niet zo. Suriname bestaat uit een heleboel kleuren... en er zijn inderdaad mensen die ervan uitgaan... geef Piet alle kleuren die er op de wereld bestaan... Dit moet blijven bestaan. Het is iets voor de kinderen. De kinderen hebben al zo weinig om blij mee te zijn. Geef ze één dagje in het jaar... waarbij ze zich helemaal kunnen ja. uiten. Maar u zegt wel als... alle kleuren dan? Alle kleuren moeten er dan. Ja, zeg maar een roze piet, een blauwe piet, een, ja. een, een, ja. een gele piet. Ik denk niet dat de, andere, de mensen met andere kleuren daar moeite mee zullen hebben. En, en dit nog. Als uh, men zegt dat men... ...praktisch geen recht van praten heeft. Dat is niet zo. In Nederland mag iedereen zich uiten. En iedereen krijgt de ruimte om zich te uiten. Ja. En daar moet men gebruik van maken. Maar ik wil op jullie een beroep doen... ...om het feest van Sinterklaas. Waar alle kinderen, praktisch alle kinderen... ...weten als het ware al dat de echte Sint niet bestaat. Nee, Ze duidelijk. weten het. Wanneer moeders ja. ons voor de gek... in de maling Mevrouw, uw me is duidelijk. Voor de gekleurde pie. dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met uh, Rob van het Auto. Dag. Ja, dag. Ik ben het uh, oneens met de stelling. En waarom? En, en uh, ja, ik vind dat we een beetje doorslaan in het land. Mevrouw uh, een, een voor mij heeft gewoon het gras een beetje weggemaakt. Zet er ook wat witte pieten bij. Uh, we mogen al geen negen meer hebben. We hebben geen patatoorn nog meer. <laughs> Binnenkort wordt het suikerfeest misschien afgeschaft... omdat de diabetes daar uh, last van hebben. Uh, laten we het allemaal z'n gewoon een beetje normaal doen. Uh, dit lekker in stand houden. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo met wie? Met Elf Fokkerrood. Elf, zeg het maar. Ja. Ik heb, uh, mijn broertje had vroeger een vriendje, een, een uh, Antilliaanse jongen. En die was nog donkerder dan die meneer bij Paul en Witteman. En met Sinterklaas werd er dus altijd Sinterklaas als Zwarte Pietje gespeeld. Sinterklaas was niet in trek, want dat was dan een saaie Piet. En uh, Sorry voor het woord. En uh, Zwarte Piet, dat wilden ze allemaal. Iedereen wilde broer, Zwarte Piet spelen. Ja, iedereen. Dat jongetje, die dus echt ook donker was, die kwam ook naar me toe en die zei... Tante Els, wil je me zwart maken? Want ik wil ook Zwarte Piet zijn. En ik wil ooringen in en ik, hij moest ook ook een sloop hebben met speelgoed erin. Mm -hmm. Dus uh, ik heb gezegd, ja, discrimineren doet men zelf. Kinderen discrimineren het niet, die zien dat niet. Die zien Sinterklaas is Sinterklaas, Zwarte Piet is geen neger... of wat dan ook, Zwarte Piet is, is, is gewoon Zwarte Piet. Ja. En die wordt zwart van de schoorsteen. Niet van, van omdat het een neger is en een ja. domme neger. Ja. Zwarte Piet is gewoon een vrolijke vrouw. Dank dat u wel, we gaan, we gaan naar de laatste. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met uh, Kees Putman. Kees. Ja, hallo. Ik ben de schrijver van een Sinterklaasboek... en heb daarom wat uh, onderzoek gedaan naar de herkomst van Zwarte Piet. En ik verbaas me dat uw gast uh, een opmerking die gemaakt werd... over de herkomst van Zwarte Piet opzij schoven als onzin. Want uh, ja... Hij zegt we moeten naar elkaar luisteren, maar dat doet hij dus blijkbaar alleen zijn eigen kant op. Maar dit, u, u vindt het niet terecht dat het argument slavernij hier wordt bijgehaald, want u zegt het, het is een traditie van al veel verder daarvoor. Ja, van veel verder voor. Bijvoorbeeld in Oosten, Oostenrijk, daar heb je de Krampus. Daar zie je de Zwarte Piet nog in een zijn oorspronkelijke vorm, in, als uh, een soort middeleeuws duivelsfiguur. En die gaat daar door de dorpen. Dat zijn jongens die jagen de meiden dan schrik aan. Ja. Uh, dat is de originele uh, zwarte Piet. Uh, wat er later hiervan geworden is... heeft niets te maken met de slavernij. Ik hoorde ook een mevrouw die het over mooren had... Ja. Dat is dus onder een van de aspecten waaruit Zwarte Piet nu is samengesteld. Ja. Dus uw gast die moet niet dat nee. zomaar opzij okay. schuiven als onzin. Dan even is de, de, de belangrijkste vraag. Het is tijd om Zwarte Piet af te schaffen. Eens of oneens wat u betreft? Oneens. Oké, okay, dank u wel. We gaan snel terug naar Ivan Lewin, Die heeft meegeluisterd lid van het landelijk platform Slavernijverleden. Meneer Lewin, reageert u eens? Ja, ik heb uh, geluisterd naar de mensen. Met alle respect heb ik geluisterd. Ik uh, heb wel geteld, want u zei net uh, 11% was het eens en 89% on. Op, op de site, hè? Op de site. Maar als ik naar de luisteraars luister, ik heb een beetje geturfd, dan kom ik op 50-50 ja. uit. Ja. Dus dat de helft van de mensen het met mij eens is, en de helft van de mensen heeft sowieso van: nou, ja. ik ben het niet met meneer Weer eens. Maar even, even die laatste meneer, dat is toch wel belangrijk. Dat is een soort Sinterklaasdeskundige, die heeft daar een heel boek over geschreven. Die heeft ook de hele geschiedenis uitgezocht. En die zegt eigenlijk: het argument slavernij kan je er niet bij halen, want het is iets wat er van ver daarvoor al was. Ja, het spijt me. Ik, uh, ik lees ook. En uh, als hij een schrijver is van het Sinterklaasfeest, dan, of van Sinterklaas, dan weet hij wel degelijk waar het uh, Zwarte Piet uh, vandaan komt. En kijk, vroeger mochten wij niet lezen. Hè? De zwarte mensen mochten niet lezen ten tijde van uh, de slavernij, slavenhandel. En wat er is gebeurd is dat het dat, dat, witte mensen... Het is de realiteit, het is, het is een feit. Men heeft opgeschreven in boeken hoe men over ons denkt. En dat weten wij nu. Mm. En wij weten ook waar dit allemaal vandaan komt. Met welke ideologie. Maar het past niet meer in deze tijd. Dat Goed. is wat ik wil aangeven. Dat, dat dat heeft u inderdaad heel goed gemaakt. Dan nog even die mevrouw die de oplossing had. Die zegt van waarom doen we niet gewoon uh, zwarte pieten en witte pieten? Nee, ik ben daar um, persoonlijk uh, tegen zwarte pieten. Kijk, wat wij moeten doen is de dialoog aangaan om te komen tot een oplossing. Wij willen niet van tevoren aangeven van dat moet je doen. Ja. Het enige wat wij niet willen is dat wij belachelijk worden gemaakt ja. door het fenomeen zwarte pieten. Wat is voor oplossing daarop komt? Vroeger waren er gewone Nederlanders die die piet speelden. Ja. Want er zijn beelden op Facebook op het internet. Ja. Ja. Zwarte piek okay. bestond er vroeger nog niet. We zitten aan de tijd, meneer Leven. ik dank u voor uw bijdrage aan Stam.nl. Uh, Van der Laan heeft gezegd hè, dat hij verder wil praten met de bezwaarmakers. Dus we hopen dan maar dat daar dan een goede oplossing uitkomt voor, uh, voor alle partijen. Um, wij laten het hierbij. De stelling blijft op onze site staan. Daar is nu door 2300 mensen maar liefst op gestemd. Percentages zijn hetzelfde. 11% eens, 89% oneens. Zometeen, dit is de dag. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.